At that time, the atomic nuclei were assumed to be built up from protons and electrons, the only elementary particles then known. But there seemed to us, and I must add especially to Rutherford, to be some difficulties or at least some unsatisfactory features about this assumption. And Rutherford pointed out that it would be easier to understand the building up of the atomic nuclei dit was een kort fragment uit een obscuur interview met James Chadwick, de ontdekker van het neutron. Het belang van dit deeltje zal verderop duidelijk worden. De vorige aflevering was ik gestopt bij het onzekerheidsprincipe van Heisenberg. Vanaf dan mocht de gereedschapskist van de fysica misschien wel moeilijker te begrijpen zijn, maar bruikbaar bleef ze wel. De ontdekkingen bleven zich opstapelen, al was de tijd van de kleinschalige experimenten wel voorbij. Samenwerkingsverbanden en complexere apparatuur begonnen van groter belang te worden. Op krankzinnigen en science-fiction schrijvers na was er aan het begin van de jaren 30 nog niemand die een atoombom voor mogelijk hield. Het idee alleen al was absurd. Maar tien jaar later was de theoretische kennis zodanig uitgebreid dat men oprecht vreesde dat de nazi's kernwapens zouden ontwikkelen en gebruiken. Tussen in het begin en het einde van de jaren 30 liggen de kronkelende lijnen van de geschiedenis waarop verschillende punten liggen die ik hier wil bespreken. Een eerste punt betreft de ontwikkeling van de cyclotron. Men wist intussen dat het atoom reëel was en dat het een minuscule kern had. Maar wat zat er dan in de kern zelf? Een mogelijke piste voor onderzoek was het afvuren van deeltjes op een atoomkern. Eigenlijk een vechtpartij met moeder natuur om ze haar geheimen te laten prijsgeven. Maar er was een theoretisch probleem. Wanneer een positief geladen deeltje op een positief geladen nucleus botst, stoten ze elkaar af. Moeder natuur bleek dus stevig terug te slaan. Vooral voor elementen boven atoom nummer 20 was het toenmalige energieniveau van een positief geladen deeltje ontoereikend om de nucleus binnen te dringen. Een reactie proberen bereiken in de nucleus van uranium, atoom nummer 92, door er een positief geladen alfa-deeltje op af te vuren, was eigenlijk nutteloos. Alsof je een knikker tegen een bowlingbal zou gooien. Om de barrière te doorbreken, zou je het afgevuurde deeltje veel meer energie moeten geven. En daarom kon deeltjesversnelling misschien een oplossing zijn. Het idee ontsproot uit het hoofd van de Noor Rolf Videroe en werd vervolgens opgepikt door de Amerikaan Ernest Lawrence. Die was op een bepaalde nacht nog tijdschriften aan het lezen in de bibliotheek van de Universiteit van Californië. Door een beetje te bladeren stootte hij per toeval op een Duitsstalig artikel van Videroe. Lawrence begreep zelf geen Duits, maar de diagrammen en vergelijkingen spraken boekdelen. Lawrence zei achteraf dat zelfs een kind het idee intuïtief kon begrijpen. De gepaste analogie is die van een schommel. Op een schommel zijn er namelijk twee manieren om hoger te gaan. De eerste manier is om één harde duw te geven. De tweede manier is om gradueel op te bouwen. Kleine duwtjes op het juiste moment. En dat is dus wat Viderou en Lawrence in gedachten hadden. Met een afwisselende elektrische spanning op de juiste momenten zou men ook geladen deeltjes een kleine tik kunnen geven, waardoor ze steeds sneller zouden gaan. Het probleem bij Viderou was dat hij in een rechte lijn dacht, waardoor een constructie ongelooflijk lang zou moeten zijn tot een deeltje de juiste snelheid had. Lawrence zag dat het ook anders kon. Wat als men de deeltjes een cirkelvormig pad liet beschrijven met behulp van een magnetisch veld en ze elke ronde een bijkomende tik kregen? Zijn apparaat werd de cyclotron genoemd en een eerste prototype was al in 1931 in gebruik. Gedurende de jaren 30 kon de cyclotron steeds groter gemaakt worden en dus ook steeds hogere versnellingen creëren. Lawrence kreeg er een Nobelprijs voor een cyclotron zou een belangrijke rol spelen in het Manhattan Project. Een moderne nakomeling van de cyclotron is trouwens de Large Hadron Collider in de buurt van Geneve, met een omtrek van 27 kilometer de grootste deeltjesversneller ter wereld. Een tweede punt op onze lijnen naar de atoombom is de ontdekking van het neutron in 1932 door James Chadwick wiens stem we dus hoorden aan het begin van deze aflevering. Chadwick was trouwens per ongeluk in de wereld van de fysica beland. Hij wilde eigenlijk wiskunde studeren aan de universiteit, maar had zich vergist van rij bij zijn inschrijving. Toen hij plots ingangsvragen begon te krijgen over fysica, begreep hij zijn vergissing. Maar hij was te timide om dat aan zijn ondervrager duidelijk te maken. Het was echter een vruchtbare vergissing want zijn ontdekking van het neutron zou van onschatbare waarde blijken voor de kernfysica. Voorheen bestond het atoom slechts uit twee deeltjes. De positief geladen kern, die een proton werd genoemd, en de negatief geladen elektronen, eromheen. rond. Maar er moest nog iets anders zijn. De kern van alles zwaarder dan waterstof kon niet luider uit protonen bestaan. De positieve lading van die protonen zou er voor zorgen dat ze elkaar afstoten. Er moest een lijm zijn die de protonen kon samenhouden. Experimentele bevestiging voor een derde deeltje kwam er dus door Chadwick. Het neutron was een elektrisch neutraal deeltje dat ongeveer even zwaar was als het proton. Elk atoom bestond dus uit drie bouwstenen. In de kern zaten protonen en neutronen dicht opeengepakt en daaromheen zweefden de elektronen. Het algehele resultaat was een neutraal atoom. Omdat neutronen ongeladen deeltjes zijn, konden ze afgevuurd worden op atoomkernen zonder dat er elektrische afstoting zou plaatsvinden. Ze hadden dan ook veel minder energie nodig om door te dringen tot de kern, in vergelijking met geladen deeltjes. En iemand die met neutronen aan de slag ging, was de Italiaan Enrico Fermi. Zijn doel was om op artificiële wijze radioactiviteit te bekomen door neutronen af te vuren op zware elementen. Die zware elementen waren al rijk aan neutronen en zouden waarschijnlijk gedwongen worden tot radioactief verval wanneer ze extra neutronen opgevangen hadden. Zo'n ingevangen neutron zou vervallen tot een proton en een elektron. Dat elektron zou uitgezonden worden als beta maar de kern zou dan een extra proton bevatten en het element zou een stap omhoog gaan in het periodiek systeem. In 1934 kwam Fermi met het opvallende nieuws. Zijn onderzoeksgroep was erin geslaagd om het eerste transuran element te creëren. Uranium was element 92, en daarmee ook het zwaarst gekende element op dat moment. Een zwaarder element kwam op aarde niet van nature voor. Fermi had het rigoureus aangepakt, en meende dat hij element 93 gemaakt had. Waarschijnlijk had hij gelijk dat er ook element 93 gemaakt werd, maar eigenlijk gebeurde er iets anders. De echte officiële ontdekking van element 93 zou pas jaren later gebeuren door twee Amerikanen, en het zou de naam Neptunium krijgen. De claim van Fermi dat hij een element voorbij uranium gesynthetiseerd had, zorgde voor een overweldigende interesse binnen de onderzoeksgemeenschap. Maar Fermi had dus iets belangrijks over het hoofd gezien. Dat kwam waarschijnlijk door het design van zijn experimenten en door het feit dat zoiets nog nooit eerder gezien was. Kernsplitsing. Dat zoiets als kernsplitsing kon, werd duidelijk door het onderzoek van Lise Meitner, Otto Hahn en Fritz Strassmann. Het is onderzoek dat bemoeilijkt werd door de politieke situatie in Europa op dat moment. Als Joodse met een Oostenrijks paspoort was Lise Meitner moeten vluchten uit Berlijn. Met de annexatie van Oostenrijk verloor ze immers haar laatste bescherming tegen de antisemitische wetten in Duitsland. Ze belandde uiteindelijk in Zweden, vanwaar ze de samenwerking met Han en Strasman kon verder zetten per brief. Het is slechts één voorbeeld van een vlucht uit een onveilig en haatdragend klimaat in Nazi-Duitsland. Deze exodus van verschillende onderzoekers en de woelige periode die eraan voorafging, vormt het onderwerp van de volgende aflevering. Maar ondanks de moeilijkheden ging het onderzoek dus door. En het resultaat was verbluffend. Het bleek onder andere mogelijk dat uranium, element 92, zich splitste in element 56 en element 36. Haan en Straatsman publiceren de experimentele gegevens. En Meitner verzorgde, samen met haar neef Otto Frisch, de theoretische onderbouwing. De term voor deze kernsplitsing kent zijn oorsprong in een toevallig gesprek dat Frisch had met een microbioloog. Hij vroeg hem wat de naam was van het proces waarbij een bacterie in twee deelt. Het antwoord was fysie. En zo werd een term uit de biologie overgenomen in de nucleaire fysica. Het feit dat visie mogelijk was, was een complete verrassing. Maar wat nog meer verbijstering opliep was de energie die erbij vrijkwam. Bij kernvisie gaat immers een klein beetje massa verloren. Wat aanvankelijk onbeduidend lijkt, blijkt gigantisch te zijn als je er Einsteins beroemde formule op toepast. Energie is gelijk aan de massa maal het kwadraat van de lichtsnelheid. En die lichtsnelheid is bijzonder groot ongeveer 300 miljoen meter per seconde. Daar het kwadraat van nemen levert astronomische waarden op. En zo wordt meteen duidelijk dat zelfs een kleine massa, wanneer je die vermenigvuldigt met het kwadraat van de lichtsnelheid, enorm veel energie oplevert. Dat is ook de reden dat kerncentrales zo'n interessante energiebron zijn, en het is ook de reden dat een atoombom zoveel vernieling kan zaaien. De visie van één enkele nucleus levert miljoenen keren meer energie op dan eender welke chemische reactie. De fysie van een kilogram uranium is ongeveer equivalent aan 17.000 kilogram of 17 kiloton conventionele explosieven. Enkele weken na de ontdekking van fysie volgde nog een belangwekkende doorbraak. Bij fysie van uranium kwamen gelijktijdig ook twee of drie neutronen vrij. Deze secundaire neutronen kunnen dan op hun beurt de splitsing van andere kernen veroorzaken en zo een kettingreactie veroorzaken. In theorie gaat de reactie door tot alle uranium gesplitst is, wat gepaard gaat met een enorme hoeveelheid energie die vrijgelaten wordt. Zodra secundaire neutronen ontdekt waren, begonnen wetenschappers zich af te vragen hoe zo'n kettingreactie, althans in theorie, kon bereikt worden. En een belangrijk concept daarbij is dat van de kritische massa. De minimale hoeveelheid van het splijtbaar materiaal die nodig is om zo'n kettingreactie in stand te houden. Het is immers zo dat als er secundaire neutronen vrijkomen, die niet per se op andere atoomkernen botsen. Sommigen zullen onvermijdelijk ontsnappen. Maar naarmate de hoeveelheid van splijtbaar materiaal vergroot, verkleint echter de kans dat het secundair neutron ontsnapt vooral eer het op een kern botst en zo opnieuw visie veroorzaakt. Technisch gezien is er dan sprake van een kritische massa wanneer het aantal neutronen in het splijtbaar materiaal toeneemt met de tijd. De eerste coherente analyse van zo'n kritische massa werd gepubliceerd in 1939 door de Brit Rudolf Peierls, dus in het jaar dat de Tweede Wereldoorlog zou beginnen. De punten die ik hier besproken heb zijn slechts korte vignetten uit een rijker geheel van essentieel onderzoek. Maar ze bieden wel een belangrijk inzicht. Het neutron toonde de weg naar de mogelijkheid van kernsplitsing en het idee van een kettingreactie. Toen de puzzelstukjes in elkaar vielen, was er iets veranderd. De atoombom was plots niet alleen mogelijk, hij was ook onvermijdelijk. En in het tumult van die periode... Met de oorlogszuchtige ambities van Nazi-Duitsland was dat een huiveringwekkend inzicht.